9 uur. Lieselotte Thomas met het NOS-journaal. In het Verenigd Koninkrijk mogen vanaf half juni duizenden winkels, warenhuizen en winkelcentra weer open, heeft premier Johnson gezegd. Vanaf 1 juni mogen markten en autodealers al open. als ze kunnen voldoen aan de coronarichtlijnen. Volgens Johnson gaat het langzaam de goede kant op met het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk afgelopen dag werden bij de Britse autoriteiten 121 coronadoden gemeld. Het totale dodental komt daarmee op bijna 37.000. Vleesbedrijf Vion wil dat alle medewerkers in de vleessector... regelmatig worden getest op het coronavirus. Volgens het bedrijf is dat nodig om de vleesvoorziening in Nederland... voort te blijven zetten. Gisteren werd bekend dat bijna een kwart van de 657 medewerkers van de slachterij in Groenlo besmet zijn met corona. Vion heeft maatregelen genomen om meer besmettingen te voorkomen. Na Pakistan kampt ook het noorden van India met een grote sprinkhanenplaag. Onder meer de miljoenenstad Jaipur is zwaar getroffen. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN waarschuwt dat de sprinkhanen een gevaar vormen voor India's voedselvoorzieningen. De insecten eten gewassen kaal en zorgen dit jaar al voor grote problemen in Pakistan, maar ook in het Midden-Oosten en Oost-Afrika. Voetbalclub AZ is een procedure gestart bij de UEFA om de koppositie in de eredivisie toegewezen te krijgen. De club uit Alkmaar hoopt op die manier het Champions League ticket van Ajax over te nemen. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van het tijdschrift Quote. Een maand geleden besloot de KNVB een punt achter het eredivisie seizoen te zetten en werd Ajax op basis van doelsaldo aangewezen als de nummer 1. AZ eindigde als tweede, maar won wel bij de competitieduels van Ajax. De club vindt dat dat een betere afspiegeling is van de verhoudingen. En daarom zou die club als nummer 1 moeten eindigen. Het weer vanavond en vannacht is het vrij helder. De temperatuur daalt tot een graad of zeven. Plaatselijk kan mist ontstaan. Morgen veel zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Mijn liefhebber van, van dit soort werk. Zeker uh, van die uh, lekkere vuige bende eerlijk gezegd. De bluesrock in uh, Optimum vorm. Maar komt zelfs nog gewoon uit Nederland ook. Die jongens heet daar Black Operator Desolation Blues. Vanaf het moment dat ik uh, met de Thuismaken sessie uh, was uh, begonnen... dat is alweer vier weken terug. Toen uh, was dat de opening van de tweede uur. En dat is hij nog steeds. Uh, zelfs uh, na een week uh, live uh, te zijn begonnen... Dit is de tweede uh, live-uitzending vanuit de studio. Uh, hebben we hem er gewoon op staan. Black Operator, zeg ik nogmaals, Desolation Blues wordt een band om op te gaan letten de komende tijd. Zeker als uh, de poorten weer opengaan van uh, diverse popzalen. En al zal je dan maar voor 30 man uh, spelen. Wat kan je jou het bommen? Je bent in ieder geval dan uh, gewoon bezig. En dan laat je je in ieder geval zien en horen. Dat uh, is misschien dan uh, de enige troost. En let wel... Aan alles komt een eind, ook aan deze pandemie, zeg ik maar. Uh, we moeten alleen gewoon rustig aan blijven doen. Dat is uh, wat ik uh, probeer mee te geven. 21 mei vandaag, uh, vrienden. 2020. Nu al een gedenkwaardig uh, jaar. Dat, dat sowieso. In die tussentijd uh, dat uh, wij er dus uh, niet zijn geweest... zijn er ook uh, gewoon lieden. In dit geval twee dames... Uh, geweest, die bezig zijn geweest om uh, nieuw materiaal uit uh, te brengen de dames hebben we eerst uh, nog uh, tegengekomen onder uh, Delusional uh, de, ja, de Delusionals, uh, of Delusionals ik uh, weet het niet uh, precies hoe ik, uh, die band uh, eigenlijk uh, heette, toen bestonden ze uit drie dames in ieder geval de tweelingzussen Bruinhof en een drummer maar inmiddels eh, hebben de dames besloten de, de tweeling sowieso eh, verder te gaan. En ze hebben het Roer muzikaal iets wat eh, gewijzigd. Behoorlijk wat eh, gewijzigd. En intussen heet ze Leuna en hebben ze ook meegedaan aan de Robak. Daar wordt bij de eerste voorronde bij Charlotte's. Waren ze de runner-up? Dus we hebben eh, uit die eerste voorronde de winnaar en de runner-up. Ja, dat is ook wel eh, heel erg leuk. Eh, de laatste single die ze hebben uitgebracht eh, is alweer ergens in april geweest. Eh, en dat nummer dat heet Terrified. just makes everything You. En toen mag je ook best een beetje kippenvel krijgen. Want we hebben wel eens de opdracht gekregen om je locals steun te geven. Nou, dat hebben we in dit blokje dan bij deze gedaan. Ruud Houwling uit Zandvoort en Wendy Moore uit Zandvoort. Dus uh, twee nummers achter elkaar. Uh, bracht de tijd op uh, bijna tien voor half tien. En uh, dan uh, heb ik uh, weer een telefonisch interview uh, ergens staan. En dat is met Fridolijn. Goedenavond. Goedenavond. Ja, um, ja ik, ik, ik vond het leuk. Op een gegeven moment kreeg ik weer een bericht van, van Jessica de Wal van It's All Happening. Uh, eerst was de, was de, bracht je je nummers uit onder Merry Go Round. En uh, ineens was daar de single Merry Go Round en toen onder je eigen naam. Uh, nee, dat is niet helemaal hoe het zit. Nee, toch niet? Nee, nee, hoe zit het? Ik geef al een paar jaar uh, uh, muziek uit... gewoon onder mijn eigen naam, mm -hmm. Ja. En uh, mijn eerste single van uh, een paar weken geleden... die heet Merry Go Round. Ja. En uh, nu is er een tweede single... en die heet Truth or Dare. Ja. Uh, zo ziet het. Ja, oké. Okay, nee, maar ik, ik, ik, ik dacht... ik had gedacht van, bracht jij nou niet helemaal eerder... nog onder de naam Merry Go Round... Materialen. Nee Nee, nee, nee. Mary Gowright is alleen de naam van mijn single. Oké, okay, oké. Okay, ja, okay. nee, nee, nou, ik, uh, ik heb heel vroeger wel een band gehad, die heette Finch Silver. Misschien heb je dat... Uh, oh, nou, je weet hoog. je, laat, laat maar zitten, want uh, anders dan wordt het een hele uh, Babylonische <laughs> spraakverwarring over iets uh, waar we het niet over moeten hebben. Ja, we hebben het maakt, over Truth. Je maakt or... het veel ingewikkelder dan het is. Ja, ik ga het, niet, ik ga het ook niet ingewikkeld maken. <laughs> nee. uh, want uh, de eerste single, uh, dat, uh, dat heb ik uh, begrepen, die, uh, daar heb je uh, een beetje inspiratie op gedaan in het Peak District. Zeg ik het goed? Ja, dat klopt. Ja? Ja. ja, weet je waar dat is? In Engeland als het goed is. Ja, dat klopt. Ja, dat is een heel mooi gebied in het midden van Engeland. Ja, wat trek je aan in dat land? Uh, uh, nou, ik ben er ik, heel veel geweest de laatste jaren en ik, ik werk daar veel met uh, twee uh, jongens, twee schrijvers, uh, met wie ik uh, veel muziek schrijf. Uh -huh. En uh, ik heb er veel uh, opgetreden. Uh, dus uh, ja, ik heb daar een beetje zo wat muzikanten leren kennen. En, uh, uh, dus ik, ja, ik schrijf er veel, ik ben er veel en het is, uh, ja, het is fijn. En uh, uh, ja, we moeten maar even afwachten hoe dat uh, allemaal gaat uh, zich gaat voortzetten na de brexit. Ja. <laughs> maar goed, het was uh, tot nu toe altijd uh, erg leuk. Ja, uh, maar goed, bre brexit uh, hoeft misschien geen bledsel uh, te, te zijn voor jou om daar nog even goed uh, naartoe te gaan. Of nee, woon je hoor. en werk je er ook in Engeland? Nee, maar als je gaat optreden daar natuurlijk, dan. Uh, ik wacht toch wel vandaag dat je, als je als muzikant gaat optreden in Engeland. moet je een soort werkvisum kopen van 300 pond of zo. Dus dat ja. wordt allemaal wel wat ingewikkelder. Ja, um, even over je stijl, want uh, dat vind ik ook heel. <lacht> ja, dat vind ik ook heel Laat bijzonder. We gaan het niet over hebben. Nee, nee, nee, daar gaan we het niet <lacht> over hebben. Maar even over je stijl. Uh, het is een beetje een indie met een folklaag. Dat vind ik toch uh, heel opmerkelijk en ook bijzonder, eerlijk gezegd. En dat trekt mij ook aan in wat je uitbrengt. Oh, wat leuk, wat leuk ja. om te horen. Ja. Um, uh, uh, Hoe is dat uh, uh, yeah, ontstaan? Uh, ben je een beetje zelf aan het sleutelen geweest? Uh, ja, ik schrijf veel zelf en ja. ik um, ja, wat ik al zei, ik schrijf dus veel met twee gitaristen in Engeland en mm. zij, komen, zij zijn best wel uh, ja folky, uh, uh, georiënteerd mm. um, en uh, ja, dus die invloeden die ook een beetje door in de muziek en ik kom zelf wat meer uit de jazz singer songwriter hoek. Ja. Op de een of andere manier. Ja, als ik dan ga schrijven en maken en produceren, dan komt alles een beetje bij elkaar en samen. En ik ben helemaal niet bezig met wat voor een genre het moet worden of zo. Ja. Maar ja, dan uh, komt er een bepaald stijltje uit en dat noemen mensen dan uh, indie folk ja. of zoiets. Ja. Uh, ja, heb ik zelfs nog gelezen, maar goed. Uh, ja. Ja, uh, Truth or Dare. Ja. Waar gaat het over? Nou, Truth or Dare, ja, dat is wel een bijzonder verhaal. Dat is, um, uh, ja, het liedje heb ik geschreven een paar jaar geleden toen ik uh, uh, in een, een lange afstandsrelatie zat. Mm. En um, ik reisde heel veel heen en weer. Uh, en ik had heel erg het gevoel dat mijn leven een beetje ja, opgesplitst was. Dus uh, een leven hier en een leven daar en een leven samen en een leven alleen. En um, het liedje gaat heel erg over die tweestrijd, zeg maar. Dus... Mm. Um, ja, het gaat veel over, ik was veel aan het nadenken over van wil ik dit wel? Is het, is dit allemaal, klopt dit allemaal wel wat ik aan het doen ben? Mm -hmm. En uh, ja, heel erg de voor- en nadelen tegen elkaar aan het uh, afwegen. En uh, daar is dat liedje uit ontstaan, Truth or Dare. Uh, en het gaat eigenlijk over ja, al die mooie momenten. Zijn die mooi genoeg om ook de vervelende momenten het waar te laten maken? Ja. Heb, je, heb je dan vervelende momenten nodig om ook weer leuke dingen en mooie dingen weer te blijven? Is dat ook een beetje wat in deze single Verstopt zit? Ja, wie zal het zeggen? <laughs> wie zal het zeggen? Dat is een beetje de mysterie uh, die er om, om de single heen hangt. Maar ja, heb jij er ja. eigenlijk al, ja, heb je er eigenlijk al wat reacties op uh, gekregen? Want je hebt ook een clip uh, online uh, gezet. Het is ook niet uh, ja. zo, zo gek lang geleden dat je dat uh, gedaan hebt geloof ik deze nee, de week. De clip is uh, gisteren, wat is het nou? vandaag? Donderdag. Ja, gisteren ja. is de clip uitgekomen. Ja. ja, ik heb hele mooie reacties gehad. Echt uh, uh, ja op, op de socials en uh, uh, nou ja, waar mensen dan ook allemaal reacties sturen, mailtjes, dat soort dingen. Ja, um, ja ik heb echt uh, ontzettend leuke reacties gehad. En het is uh, heel mooi om te horen dat mensen zich kunnen herkennen in het gevoel en in het verhaal. En dat ze de beelden mooi vinden. Dus uh, ja, dat is echt heel leuk. Ja, lange afstand uh, en toch dichtbij uh, kunnen zijn, dat, dat is wel een beetje de tijd waarin we leven. Precies, ja, ja. dat is wel een thema dit moment. Ja. Ja. Uh, is dat, inspireert dat ook voor jou? Deze tijd bedoel je? Ja? Uh, ja, maar ik moet zeggen, ik heb nog geen uh, coronaliedjes geschreven of zo. Nee, nee, nee alsjeblieft, nee, da maar... uh, schijt daarover uit. Want dat, nee. daar worden we echt al, al helemaal mee, mee suf gegooid met, uh, met ja, nieuwsfeiten. La laten we het uh, gewoon hebben over wat voor effecten. Hè, en dat je toch met elkaar uh, iets, iets kunt doen. Dat, dat, ja. dat is, ja. vind ik veel belangrijker. En misschien ja, is, absoluut. Ja, en misschien zit dat wel een beetje in dit liedje ook een beetje verborgen. Ja, ja, maar dit liedje heb ik natuurlijk al wel een tijd geleden geschreven. Dus toen was het Maniel. allemaal nog niet aan de hand. Maar nee. ja, is, wat dat betreft is het inderdaad uh, ja, misschien kan je het op die manier best wel interpreteren. Ja, ja want je kan het uh, moeiteloos nu in deze, in deze tijd plaatsen misschien wel, denk ik. Ja, ja dat, is, dat is altijd leuk. Hè, als je een liedje schrijft wat dan zo heel erg met je meegroeit met de tijd en met de gebeurtenissen van dat moment. Hmm. Dus, uh, ja, dat lukt is het leuk. Ja, mis je het optreden een beetje voor publiek spelen en dat soort dingen? Ja, ik mis het optreden wel, ja. Ja. ja. Ik vind het ook best wel gek om uh, nu muziek uit te brengen en dat dan niet live te kunnen spelen. Ja. Uh, en ik, ik maak wel wat filmpjes thuis en zo. En, ja. uh... Uh, online doe ik wat dingen, ik speel binnenkort ook bij een uh, thuispop, ja. uh, dat is uh, van Docs Records. En dat, dat is heel leuk, dan kan je naar de website gaan, dat heet www.thuispop.nl Ik heb het gezien. En dan zijn er allerlei uh, hu uh, kamers in een huis waar mensen op kunnen klikken en dan in iedere kamer van het huis speelt een ander artiest online. Uh, yeah. Dus dat soort dingetjes doe ik wel, dus, maar ja, het, ik vind het ja, gewoon dat je een beetje energie terugkrijgt van het publiek en dat je muziek tot leven komt. Uh, op allerlei verschillende uh, locaties en plekken. Dat mis ik wel heel erg. Ja. Ja, uh, wat we eigenlijk moeten doen, denk ik, is een soort uh, piepshow, maar dan voor muzikanten. Dus dat je ervoor moet betalen en dat het schermpje dan open gaat. Zo, zoiets, ja. ja. Nou, als jij dat organiseert, dan kom ik op. <laughs> dat is misschien wel een goed idee. Moeten we alleen nog even kijken of we dat uh, voor elkaar kunnen krijgen. We hebben een eigen YouTube-kanaal. Dus er, misschien is zo'n idee nou, vanavond van hier geboren. Hè? Goed. Uh, ik, ik vond het heel leuk. We gaan even die single van je beluisteren. Hier is Truth or Dare van Frido Lijn. En zo so the story goes: The walls you'd seem to melt like snow. I pulled back up and I withdrew.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 muziek zien, die zit uh, natuurlijk uh, aan toevalligheden aan elkaar vast, wat dat er gaat. De uh, Enrons is ook zo'n band uit Haarlem. En nu weet ik uh, dat uh, daar ook uh, ene Jochem Stuijsand in uh, meespeelt. Uh, mee uh, en die uh, ben ik al eens een keer eerder tegengekomen in diezelfde cyclus van de Robbe agda uh, Die Jochem Stuijsand, die speelt ook nog eens een keer samen met Kanoer van uh, Nemesis. Nou ja, dan weet je het al. Het, uh, dat is een beetje een ons kind, ons verhaal. Maar dit is uh, een nieuw Haarlem's Beentje hebben deze week ook een EP uitgebracht. Walk to the Sun heet het titelnummer van de EP. En je hoorde het net ook. Truth or Dare, dat is van Frida Lijn. We hebben er net gesproken. We hebben er ook net even in de uitzending gehaald. En er is zowaar een idee geboren. Ik weet niet uh, of dat uh, zo dadelijk uh, nog uh, wel eens uh, praktisch uitvoerbaar is. Ik uh, denk dat ergens bij het LDC iemand uh, nu uh, daar met uh, rookwolkjes of met wolkjes erboven dat alweer zit uit de dokteren. Uh, een van de mensen die uh, binnen, binnen deze omroepen, binnen deze toko ook uh, dat soort creatieve ideeën denkt. Dus ja... Wat dat gaat worden, ik weet het niet. Maar goed, we zullen het beeld misschien wel gaan gebruiken... om het geluid ook nog eh, enigszins te versterken of andersom. Ja, het is maar hoe je het eh, bekijken wil. Um, we hebben er nog eentje te gaan en dan gaan we weer uh, praten. En dat doen we met uh, Jarno uh, van, uh, van Mennolek. Uh, maar goed, uh, dan moeten we ook even iets uh, klaarzetten van de uh, Boys... En uh, zit er uh, zitten er zelfs twee dames in. Uh, afgelopen zaterdag was hij uh, te horen bij uh, mijn grote vriend en collega Willem de Waard bij Zwaardvis. Bij Radio Kapelle. Uh, we verwijzen soms uh, enigszins uh, naar Elkaars programma. Ik weet niet of uh, Willem dat ook aanstaande zaterdag uh, wil doen. Maar goed, uh, tussen 12 en 2 is daar ook zo'n alternatief uh, radioprogramma. En daar heeft Jarno het een en ander al uitgelegd uh, over de, de plannen die Meadow Leek heeft. Dit is nog de single die wij gemist hebben. Hier is Dirty Habit. ...dat ik uh, Black Operator eigenlijk ook zo'n hele mooie ontdekking vind... ...vind ik uh, Meadowlake net zo uh, in 2018 aangenaam verrast met een uh, eerste album. En voor mij was uh, Dead Man on the Payroll eigenlijk het nummer. En dit nummer, dat komt wel uh, dicht in de buurt, qua stijl dan. Uh, wat betreft uh, Dead Man on the Payroll, Dirty Habit van Meadow Lake. Uh, en natuurlijk... Ik zei al, uh, hij was al afgelopen zaterdag uh, bij uh, vriend en collega Willem de Waard al uh, te gast uh, geweest. Telefoon is dan wel te verstaan. En nu is hij dat vanavond bij ons. Jarno van Lake. Hallo, goedenavond. Hoi. ja. Goedenavond. ja uh, t, uh, jullie zijn ook uh, productief bezig de laatste weken. Ja, klopt. Ja. We zijn uh, veel singles aan het uitbrengen uh -huh. van ons uh, tweede album. Wat uh, ja, nog uit moet komen, maar... Uh, een beetje nu op de lange baan geschoven wordt ook door de coronacrisis en zo. Maar uh -huh. uh, ja, we gaan gewoon lekker door met uh, singles releasen. Ja. En en die worden wel opgepikt heb ik uh, zo uh, het idee, denk ik. Ja, dat idee heb ik ook wel. Uh, ja. ja, we hebben uh, bij het uh, eerste album hebben we ook veel, uh, veel van de liedjes eigenlijk soort van als single uitgebracht. Uh -huh. En uh, dat is gewoon leuk, want dan krijg je heel veel, ja, heel veel aandacht voor elk individuele liedje. En uh, dat stapelt ook vaak een beetje. En uh, bij, dit, uh, bij dit album hebben we eigenlijk weer hetzelfde idee. Dat uh, elke single wordt wel weer steeds iets meer opgepikt. Iedereen krijgt steeds meer in de gaten dat we bezig zijn ja. om naar een album toe te werken. Dus dat is uh, ja, heel leuk. Ja, uh, was het eerste album, ik heb het, uh, ik heb het eerste album ook uh, gehoord. Uh, daar zaten, nou het uh, was heel breed wat dat er gaat. Maar nu merk ik toch dat jullie een, toch richting een bepaalde stijl op uh, beginnen te gaan. Klopt dat ook? Ja, wij hadden ook dat idee ook al bij, uh, bij het uh, eerste album wel, maar uh, ik denk dat het nu inderdaad, ja, voor voor ons is dan ons geluid uh, ja, wel duidelijk. En ik denk dat voor uh, mensen die het luisteren het nu ook wel steeds duidelijker wordt met ja dit, dit is ook wel een beetje een continu continuering denk ik van de stijl van het eerste album. Mm -hmm. En uh, ja, dus dat is de ja ik vind het wel leuk om te horen. Ik ja. uh, ik vind het ook moeilijk om uh, zelf. Uh, zo in te schatten, maar uh, ja, ik denk dat het wel, uh, ja, de sound wel uh, heel duidelijk neerzet inderdaad. Ja, uh, er zit, zit ook een beetje een donkere laag in. Ik uh, zou bijna ja. zeggen, ik heb, wel, uh, ik heb hier ook uh, twee jongens uh, uit Zwolle gehad. Uh, Glaswolf, heetten die jongens. Uh, en uh, vroeger waren ze onder de naam Aspen Jams uh, actief. Oh, ja. En die zeiden, ja, dat zal je wat, wat, wat meer zeggen... En die zeiden al van, ja, uh, uh, wij, wij, wij, wij maken geluid. Uh, hetzelfde geldt ook voor hun, uh, hun band eigenlijk. Uh, dat ja. zij zeggen van, het zou prima in die Engelse uh, pop scene uh, ja, ja. wortel kunnen krijgen. Dat, dat heb ik van jullie eigenlijk ook wel een beetje, die indruk. Ja, klopt. Ja, ja een beetje de, in de hoek van Manchester en Liverpool. En, ja, ja, ja. Ja, en... Uh, ja dat is inderdaad wel uh, dat idee wij ook wel en we hebben daar ook uh, nu twee jaar zijn we al in mei in Engeland getoerd. en ook in uh, in die omgeving en daar horen we dat ook wel terug inderdaad ja dat uh, ja, uh, uh, ja, is wel tof he hebben jullie iets met uh, met Engelse popmuziek in het uh, algemeen ook uh, want die zitten toch een beetje in de jaren tachtig stijl zitten er, er toch ook wel een beetje in in de verborgen in de muziek ja. die jullie uh, hebben uh, is dat ook een beetje een inspiratiebron uh, geweest ja zeker uh, bij het eerste album zeiden we eigenlijk dat we een beetje ja, shoegaze echt wilden maken. En dat is natuurlijk eigenlijk ook heel erg uh, Brits wel. Maar uh, dan ook een beetje met de invloeden van uh, Joy Division zeiden we eigenlijk tegen elkaar qua drums en zo. En, uh, mm -hmm. Ja, dus dat zit er zeker wel, uh, wel in. Ja. ja, en nou over Joy Division gesproken. Het is ook uh, zoveel jaren geleden dat uh, Ian Curtis van Joy Division uh, het leven is uh, heeft uh, geladen. Vandaag. Ja, Ja, vandaag. Oh. Of, uh... <laughs> Ja, ik, ik, ik weet dat er iets, uh, dat er iets uh, geweest is, maar uh, heb ja. je daar ook bij stilgestaan of, of niet? Nee, nee, ik, ik wist het eigenlijk niet. Ik, uh, ja, nee, dat wist ik eigenlijk niet. dat het. Uh, nou ja, goed, ik, ik heb iets uh, voorbij zien komen uh, van, van ja. een soort herdenkingsmemorial, weet ik allemaal wat. Maar goed, uh, ja. uh, maar goed even uh, weer naar jullie. Um, ja, ja, ja, de, de, de reacties uh, van, de, van jullie uh, werk, uh, dat is ook niet... Um, Onopgemerkt gebleven, want ik geloof ook drie voor twaalf Groningen heeft jullie ook al uh, ruim baan uh, gegeven, denk ik. Ja, klopt. Ja, ja? We hebben wel um, ja veel uh, veel van de lokale pers inderdaad uh, ook, in, ook in Groningen heeft tot uh, wel opgepikt inderdaad en mm -hmm. ook rondom het um, rondom het eerste album hebben we echt heel veel uh, reviews ook gehad in uh, ook wel in landelijke bladen en ja. uh, zoals Oor uh, en Music Maker en uh, recent nog interview met uh, gitarist uh, ja heb ik gezien die, uh, ja, ja. en uh, ja dus uh, zo uh, worden inderdaad wel wel opgepikt en uh, ook ja zeker drie voor twaalf is eigenlijk uh, vanaf uh, zo ongeveer een van onze eerste concerten was daar al een, uh, een fotograaf en een uh, en een schrijver aanwezig en die waren toen al heel uh, heel enthousiast dus dat ja dat heeft ons zeker heel erg geholpen om uh, om ja, in die vroege periode ook uh, verder te komen en ja. dat uh, meer mensen ons op gingen pikken. Ja, uh, ik zei Groningen, want daar komen jullie vandaan, dat is ja. natuurlijk ook een, een muziekstad uh, met Eurosonic Noorderslag. Ja. Noordenslag, uh, daar hebben ja. jullie ook uh, geloof ik uh, nog zijdelings mee te maken gehad. Ja zeker, ja. we hebben een aantal keer op, uh, op Eurosonic gespeeld, ook uh, hmm. een stuk of Drie keer geloof ik wel echt op het officiële programma. Maar mm. omheen gebeurt ook zoveel in Groningen inderdaad. Mm. En uh, daar hebben we ook vaak uh, deel van uitgemaakt. En dat is wel echt een uh, goede leerschool inderdaad. Een uh, goede kweekvijver voor uh, talent en zo. En uh, ja, daar hebben we echt heel veel, uh, heel veel ervaring op gedaan en veel geleerd. Ja. Ja, dat is wel echt op om dan in, uh, vanuit Groningen uh, te opereren. Ja, nou zijn wij een beetje een eigenwijze uh, clubje hier in Zandvoort. Uh, stonden jullie dan ook niet verbaasd te kijken in Zandvoort? <laughs> ja, ja soms is het wel grappig inderdaad waar het uh, waar het dan vandaan komt maar uh, ja. Ja, je wilt toch ook door heel uh, heel nederland uh, gehoord worden en uh, en spelen en uh, volgens mij hebben we ook wel eens in uh, in die buurt wel eens opgetreden geloof het wel ja dat klopt ja ik, ik dacht het ergens. ja weet ook uh, niet meer precies waar maar ik, ik, ik meen ergens hier in de buurt van haarlem of wat dan ook ik heb het uh, voorbij ja. zien komen nou ja, goed. Ik uh, moet even graven. Daar. Ja, hetzelfde ja, geldt voor mij ook, maar mijn grijze hersencellen werken ook niet uh, altijd even goed. Um, uh, Under Your Spell, dat is uh, de nieuwe single. Um, hoe is dat uh, gegaan? Uh, hebben jullie ook apart van elkaar uh, de boel opgenomen of was dit uh, eigenlijk er al? Nee, dit was er eigenlijk uh, stiekem al een tijdje. Mm -hmm. uh, we hebben het in, ik um, denk vorig jaar uh, zomer hebben we de, de opnames afgerond. Mm -hmm. Dat was nog uh, ja, ergens uh, september vorig jaar. Dus uh, toen was het uh, opgenomen en toen is het ook gemixt en gemasterd. Dus ja. het ligt al, uh, we hebben eigenlijk tien liedjes opgenomen voor het uh, tweede album. Ja. En uh, ja, dit is uh, de vierde single van, ja, van die tien in die zin. En uh, ja, dus dat ligt al een tijdje op de, op de, op de plank klaar. Ja. Uh, gaan jullie nog uh, nog, uh, nog iets uh, gewoon los van elkaar dan uh, stukken in spelen en dat er dan ook uh, dat er ook nog iets ontstaat? Want uh, ik heb al uh, wat muzikanten gesproken van nou dan, uh, dan lossen we het er wel op die manier op. Gaat ja, dat voor toch? jullie ook? Ja, nou, wij hebben een uh, we hebben zoiets gedaan eigenlijk met die uh, single van uh, Dirty Habit op, uh, op YouTube. We mm -hmm. daar hebben we dan uh, allemaal uh, eigen, uh, eigen deel opgenomen, zeg maar, vanuit de huiskamer. Ja. Uh, dat dan als, uh, als video uh, gereleased. Ja. Maar uh, ja, we zitten nog wel eens over na te denken om nog zoiets, met een, uh, zoiets op zo'n live uh, stream manier uh, te doen. Dan ja. kan ook in zo'n soort Zoom-omgeving. Uh, maar uh, ja, het wordt ook zoveel gedaan. Dus het is dus een beetje zoeken naar nog een soort originele uh, invalshoek. En uh, misschien dat we dat nog gaan doen, kan nog wel leuk zijn. Maar, ja. uh, Laten we maar gaan luisteren naar de, de single om de, welke het gaat. Uh, afgelopen vrijdag uh, is die uitgebracht... It is under your spell. Je bent nog niet gemaakt Ik wacht er dat er iemand eh, boven bezig is... Eh, met, eh, met het een en ander. Maar dan moet wel zo direct een beetje uittimen... voor het laatste nummer. Uh, dit was uh, Meis met uh, Wacht. En uh, daarvoor hoorde je... Um, een hele mooie van Lake. Dat nummer dat heet Under Your Spell. Uh, het uh, bracht de tijd op... Uh, bijna uh, vijf minuten... voor tien. En dat uh, betekent dat ik er zo dadelijk uh, nog eentje... kan doen. Maar dan moet ik eventjes... Uh, goed uh, kijken... Nou, uh, fijne markers. Uh, ik zou graag even... Ja, he, he, he, he. Ik uh, kan me even uittimen. Dus dat, dat, dat vind ik altijd wel uh, even heel fijn. Uh, nu zie ik dat weer niet. Uh, dat is uh, slordig, maar goed. Uh, nog eentje gaan we er doen. Er uh, is ook een nieuwe single. Uh, dat uh, heet Wait Now See How. Zo heet de EP. En het uh, nummer wat, uh, wat uitgebracht heet, heet Star. Ik zeg, tot volgende week. En uh, dan zijn we er weer. En ik ben er zelf. De komende week ook tussen 10 en 12 uh, weer uh, te horen. En dan zullen ongetwijfeld hier en daar ook wat uh, nummers voorbij uh, komen. Dag! De band heet overigens Chasing Mavericks. Come on, boy Let me see what like you can do Come on, girl such a color, almost a show of dirt, and when we get there, I know for sure, something to remember, just something you wait for.